Van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het nos journaal. Het rioolwater van Brussel blijkt al sinds dinsdag ongezuiverd de natuur in te stromen. De zuiveringsinstallatie van de stad is stilgelegd wegens technische problemen. En het is onduidelijk hoe lang dat nog gaat duren. Inmiddels is de waterkwaliteit van de rivieren De Zenne, De Rupel en De Schelde dramatisch verslechterd. Milieuorganisaties vrezen voor de visstand. Nu vooral de rivier De Zenne een bruin open riool is geworden. De Vlaamse minister van Milieu is boos op de beheerder van de zuiveringsinstallatie. Ze wil dat de installatie zo snel mogelijk weer opgestart wordt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat vanaf maandag in een campagne het publiek vragen om steun... in de strijd tegen vandalisme tijdens de jaarwisseling. Het is een variant van de campagne Nederland Veilig. Mensen die getuigen zijn van geweld of vernederingen wordt gevraagd 112 te bellen en de daders aan te spreken. Ook worden ze opgeroepen vandalisme vast te leggen... met een fototoestel of mobieltje. Het ministerie benadrukt dat mensen niets moeten doen... wat gevaar voor hen zelf oplevert. Honderden Cyprioten hebben oud-president Tassos Papadopoulos herdacht, die een jaar geleden overleed. Zijn lichaam is zoek sinds het in de nacht van donderdag op vrijdag werd gestolen... Papadopoulos was van 2003 tot 2008 staatshoofd van Cyprus. Onder hem werd Cyprus lid van de EU... en kwam het vredesproces met de Turken op het gedeelde eiland op gang. Sommigen denken dat tegenstanders van de verzoening het lijk hebben gestolen. Premier Gilani van Pakistan heeft gezegd... dat de militaire operatie tegen de Taliban in de regio Zuid-Waziristan is beëindigd. Het leger verlegt nu mogelijk de aandacht naar de regio Orakzai, ook in het grensgebied met Afghanistan om daar militanten te achtervolgen. Veel militanten in Zuid-Waziristan zouden door het offensief van het leger zijn uitgeweken naar Orakzai. Onlangs zijn daar doelen van terroristen gebombardeerd. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af en vooral in Limburg, wat soms wat regen, laten vandaag ook kans op natte sneeuw. De temperatuur ligt rond 4 graden. Dit was het NOF. Hallo bedrijfseigenaren. Heb je wel eens nagedacht waarom je eigenlijk nog steeds in die suffe ouderwetse krant adverteert?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 En jij beleeft het. Sneeuw, warmte, kerst. Zie Dit is kerst. Met Zie Met nu, nu. Zandvoort op zaterdag. Goed, gaat de entertainment voor jullie helemaal niks aan de kerst doen? Ja, wat is dat nou, weer? Rooi van Buringen, hè? He? Nou ja, we horen ze dadelijk wel na vijf uur. Na deze aflevering van Sanford op zaterdag nog één uur lang bij je met de serieuze single van Bianca Ryan. Why should it be Christmas every day? He? Dan kunnen we allemaal van die lekkere muziek draaien eigenlijk Albertje. Ja, en zometeen nog de ontknoping van uh, S.P. Zandvoort. Ja, en we, we staan er nog... lekker voor. He, dus. we, gaan nog, uh, oh. we nemen contact op met de Mirage, want uh, daar uh, komt weer een ijsbaan. Hij is we hier weggehaald zijn en daar neergelegd. Nou, daar ja. horen we, we straks ook meer over. En uh, ja, de bladen staan inmiddels natuurlijk weer hartstikke vol van de, de kerstdienst. Nee hoor, dat kan helemaal niet, want Zandvoort is bladvrij. Dus, uh... Nou... Ja, maar goed, in den landen. Dan krijgen <lacht> we er twee, hè? De Heemsteedse Courant en... Maar goed, de kranten staan in ieder geval vol. En dat betekent dat als u in Amsterdam uh, zou gaan eten met kerst... dat u dan het duurst uit bent. Uh, je betaalt het meest in Amsterdam. Een vijfgangenmenu kost in de hoofdstad gemiddeld 60 euro. Het goedkoopst eet men, where else? In Groningen natuurlijk. Hier kost een kerstmenu gemiddeld 46 euro. Oftewel 15 euro minder. Heeft dat met de kwaliteit te maken zeker? nemen de gastvrijheid. Oh, okay. Dit blijkt uit het vrijdag gepubliceerde kerstonderzoek van Horeca Adviesbureau van Spronsen Partners. Gemiddeld betaalt de restaurantbezoeker in Nederland voor een vijf gangen kerstdiner 55 euro. Den Haag, dat zich de laatste jaren steeds meer profileert als culinaire stad, eindigde op de tweede plaats met een gemiddelde prijs van 59 euro voor een vijfgangenmenu. menu. Ook Breda, dat op de tweede plaats eindigde in een, in een onderzoek naar de meest gastvrije stad, is relatief duur en staat op de derde plaats met 58 euro. En nu Haarlem, de meest gastvrije stad van Nederland, blijkt ook niet goedkoop. Een kerstdiner kost hier gemiddeld 58,37 eurocent, waarmee Haarlem de vierde plek bezet. In het zuidelijk gelegen Burgondische Den Bosch betaalt men voor een kerstdiner een gemiddelde prijs van iets meer dan 55 euro. Van de vier grote steden is Utrecht het goedkoopst, met een prijs van 54 euro. Daarmee staat Utrecht op een veertiende plek in het onderzoek. Rotterdam eindigt op de zesde plek met 57 euro voor een diner. Uh, en wat ze, de, de kerstdiner's u zullen brengen in Zandvoort, kunt u allemaal nalezen in de Zandvoortse courant. Dit is toch geen uh, appelen met peren vergelijken, hè, wat ze nou gedaan hebben? Nee, want je hoort het het hoor bureau toch wel van Spronsen. Jawel, jawel het... maar het moet wel allemaal hetzelfde zijn natuurlijk als ja. je die prijs gaat vergelijken. Ja, klopt, ze nemen hetzelfde. Maar een kerstdiner is niet een kerstdiner dat het gewoon een standaard kerstdiner is. Nee, dat nee, gewoon... nee, nee, nee. Dit dat is kan... nou een kerstdiner. Kan, kan variëren. Met flappie erbij en zo. Nee, dat, dat niet. He, flappie... Of flappie gesproken kunnen we zo meteen nog wel even gaan draaien. Dat is die toch gaan, leuk? Gaan we Eerst gaan we naar Wim uh, luisteren. Hier is Last Christmas... Daar, ja, Albert, ja, dan is het jou ook opgevallen. Wordt het soms kerst of zo? Op een gegeven rol je er gewoon in, hè. Ja. Wim hoorde je met uh, Last Christmas. Voor het slot van de wedstrijd van vandaag, CSW tegen SV Samenvoort, gaan we snel over naar Joop Fres. Jamp. Ja, waar de stand ondertussen 3-1 is geworden, toch? Sampson heeft uh, een hele goede periode, zijn ze nu weer bezig, al een paar minuten. Met een paar goede kansen, grote kansen. En een van dat was een kophaal van Michael Kaal. Die werd toch gepareerd door de keeper van CSW. Kwam voor de voeten van Michel Armeño. En die wist wel wat hij ermee moest doen. En Santos kwam op 3-1. En juist was Nigel Berg alleen voor de keeper. Geeft een heel mooi schot. en de keeper kon met zijn toppen nog net eventjes naast het doel rossen. En waardoor hij die, die bal het uh, gewone corner had en niet over de doellijn ging. Uh, Zandvoort is, zoals ik al zei, al een minuut of nou, zeker 15 tot 18, gewoon beter dan CSW. Dat wel eens wat kansen krijgt en daar levensgevallen zijn, want die spelers zijn zo snel, die spitsen. Goed, nu weer Boy de dat hij heeft af kunnen pakken van even van die spitsen. Naar Maurice Mol, Mol, naar voren transporteren, Nigel Birg, kan er niet bij goed bij komen. Hard bij een voet van de verdediger over de zijlijn. Zo, krijgen we naar het de zitten. Hij die wijst andersom dat, dat CSW die bal moet gaan gooien. Nou, daar begrijp ik helemaal niks. Want dat ging toch duidelijk via de nummer 2 van CSW over de zijnlijn. Meijzenberg begrijpt er zelf ook niets van. Maar de scheidsrechter de, de wijs gedecideerd de andere kant op. En dat betekent dat CSW Reuw mag gaan nemen. In worp die uh, niet uh, in het veld is geweest, ja, wel in het veld, dat dus zo weer over de lijn staan. dus is verkeerd gegooid. Uh, Zandvoort mag nu die bal gaan Nee, We hebben ze hem toch nog. Chit Arissen naar uh, Berg. Berg wordt hè, flink op de huid gezeten. daar. weten hij goed die bal te beschermen. Dat is hem echt wat toevertrouwd. Gaat pingelen en is nog steeds een bal bezit. Maar, maar hij kan er helemaal niks mee doen. Want er staat geen vrij van Zandvoort. En dat betekent dat CSW goed kort aan het dekken is. Waardoor die bal niet goed gespeeld kan worden. Hier in de rug lopen van de kop speler door Nijsje Berg. CSW mag een vrij stop gaan nemen. En op de intercirkel van... Het middenveld. Ze hebben geen haast natuurlijk, want de wedstrijd kan elk moment afgelopen zijn. We toch de bal ingespeeld naar een van de reservespelers. Die is ingekomen voor uh, onze... Dan gaat hij een grote kans voor CSW. En natuurlijk is het dit boy de vet. De vet die van de supporters van CSW alle complimenten krijgt. Want hij heeft... ...een dijk van de wedstrijd zou kiepen... ...en menig puntje voor CSW... ...uit het doel gehouden. En dat we dat, echt wel nagegeven... ...voor die andere doelpunten Er kon helemaal niets aan doen... ...maar goed, het is niet anders, het zijn er toch weer drie om de oren... ...en Zandvoort, dat, dat verdiende eigenlijk... ...maarom tot het laatste, nu 20 minuten... ...veel meer. Zandvoort in balbezit. We gaan nemen op de helft van de CSW. De Paul van de oort naar Michael Kuil. Die krijgt een gigantische duw in de rug. Gaat er natuurlijk ook voor over. En krijgt uiteraard een vrije schop mee. Een vrije schop die genomen zal gaan worden door Nijsje Berg. Want die moet zich altijd met dat soort dingen. En dat, dat begint hij steeds beter te doen. Alles van Zandvoort voorin. Behalve Tjeerd Aarzen, eh, Boyder en eh, Bascalus. Want Zandvoort eh, zou echt nog wel een doelpunt verdienen. Of je het genoeg is om die wedstrijd eh, punten mee huis te nemen. Dat betwijfel ik. Oh, dit is een hele slechte bal. Komt toch een mol aan. Mol, daar is hij gewoon in. Nee, nee. Er wordt weer door de keeper weggerost. En dat is het einde van deze wedstrijd. Hij trekt niet al te veel tijd bij deze scheidsrechter. CSW heeft eh, verdiend hier gewonnen. Met name op basis van eh, de eerste helft. En de eerste 25 minuten van de tweede helft. Maar Zandvoort... We is ze daarna danig ge, ge, ge, ja, gekeerd en toch nog dat ene doelpunt hier uh, hoog gehouden. Volgende week begint de winterstop. We gaan ergens uh, half januari geloof ik weer beginnen. Dus tot dan zullen we van het voetbal verstoken blijven. Oké okay, nou Jop in ieder geval uh, dankjewel voor uh, vandaag weer. Toch wel een leuke wedstrijd denk ik van de SV Salvoort tegen de koploper. Ja vandaar ook uh, waarschijnlijk dat ze gewonnen hebben. Job, heel fijn weekend en uh, tot de volgende keer na ja, de winterstop. Okay. Hoi. Later. Kenbare geluid uit de jaren 80. Bij CFN uit 1986 hoor je eentje van de familie de Barts. Die hele grote muzikale familie. En ditmaal was het de beurt aan Chico de Barts. Met het singeltje Talk to me, baby. Nou, de kerst komt eraan en er hoort heel veel gezelligheid bij natuurlijk. En als we aan gezelligheid denken, denken we aan lekker schaatsen en noem maar op. Zoals we dat tot, tot voor kort op het Gasthuisplein konden doen. Maar wij gaan nu naar de boulevard Bernard 59, al waar Mirage is gevestigd. Want daar is of komt ook een ijsbaan. En daarvoor hebben we aan de telefoon Jaap. Ja, dat klopt. Goedemiddag Jaap. Goedemiddag. Uh, vertel, ijsbaan. Ijsbaan uh, op de boulevard in Zandvoort. Um... Uh, als wij ja, we spreken nu. Uh, ze zijn op het moment uh, bezig om een uh, tent bij uh, ons voor op het uh, terras uh, neer uh, te zetten. Uh, waarin een ijsbaan van 20 bij 8 meter komt. Zo. Zo, hé. Dat is een afmeting. Ja, ja, ja. Dat is geen halve maatregel. Nee, het zijn geen halve, het zijn geen halve maatregelen, inderdaad. inderdaad. En uh, vanaf wanneer kan men uh, het ijs betreden? Vanaf donderdag zal de ijsbaan uh, geopend zijn. Dat is donderdag de 16e. En dan blijft die liggen tot 28 februari in het nieuwe jaar. Wow! En de ijsbaan zal dagelijks geopend zijn. Van 12 uur tot uh, 9 uur in de avond. En uh, natuurlijk ook dingen eromheen. Koek en zopie, klopt? Uh, dagelijks uh, ook daarbij. Uh, we willen een uh, curlingcompetitie in januari en februari gaan, uh, gaan opzetten. En daarvoor kunnen teams uh, van ...vier of vijf mensen zich uh, aanmelden via het uh, info uh, adres. Ja. je uh, warme chocomel, snapt. Uh, aanstaande zaterdag de 20 e uh, is er vanaf half drie een kerstman uh, op het ijs. Oh jee, die, uh, als dat ook, maar goed uh, gaat. zich heeft. Uh, ja, en zo zullen er in de, in de komende tijd nog meer uh, activiteiten uh, worden uh, georganiseerd... Uh, waar we nog de nodige aandacht uh, voor uh, zullen geven. Kan je nog even voor de luisteraars jullie uh, www-adres uh, opnoemen? Het uh, www-adres is www.miragezandvoort.nl en het, uh, het info-nummer uh, waar mensen zich op kunnen geven voor uh, het curlingcompetitie uh, is info@miragezandvoort.com. Okay. Jaap, je geeft aan van Mirage gaat nog veel meer leuke dingen organiseren. Mirage sinds kort in Zandvoort aan de boulevard. Hoe gaat het met jullie? Het gaat hartstikke goed met ons. Ja? Ja, ja we zitten natuurlijk op de mooiste plek van Zandvoort. Ja, natuurlijk. Zitten, uh, met het mooiste uitzicht. En uh, ja, uh, het, gaat, uh, het gaat heel goed. Wat kunnen de mensen allemaal doen bij jullie bij uh, Mirage? Uh, mensen kunnen hier uh, uh, van dinsdag tot en met zondag uh, terecht uh, voor een heerlijke uh, lunch in de Beach Club. Of een wat luxere lunch in het restaurant. Uh, S'avonds het restaurant uh, geopend. Uh, we zijn uh, um, uh, zeer uh, wel bedreven met het organiseren van feesten, partijen, verjaardagen, high tea's. Uh, uh, ja, noem het maar op. Heel, uh, heel divers. Ja, nou ziet uh, de Mirage aan de buitenkant in ieder geval enorm ziek uit. En ik heb ook uh, inderdaad een kijkje genomen bij jullie binnen. Ook binnen is het heel erg ziek. En dan denken mensen meteen, daar moet ik een hele hoop geld bij nemen om daar uh, lekker te kunnen eten. Nee nou, dat, dat is helemaal niet, uh, niet waard. Nee, voor iedereen is het, uh, is het zeer toegankelijk. Hartstikke, ja, dat is belangrijk. Leuk. Ja. En een mooie, mooie, mooie locatie, uitzicht op zee. Zo is dat. En uh, dus vanaf aanstaande donderdag uh, de ijsbaan op. Ja, tot en met 28 februari. Wat leuk zeg. En uh, curlingcompetitie die je via het info-adres uh, kan, uh, kan uh, opgeven. En uh, ja, dus hele vele leuke activiteiten vanuit de Mirage. En uh, tot nu toe, zo, dat hoor ik net dus uh, toen je met Rob praatte dat het allemaal naar, naar het zin gaat en vele dingen organiseert. Uh, doe je met kerst ook uh, kerstdinees, Of Ja, we hebben we op eerste kerstdag uh, zijn we geopend uh, voor het, uh, voor het kerst, uh, kerstmenu. Ja. Uh, daar kunnen mensen ook via het infoadres uh, informatie voor opvragen voor beschikbaarheid. Uh, Oudjaarsdag zijn we open tot 5 uur uh, met de ijsbaan. En op 1 januari zijn we vanaf 12 uur ook weer gewoon uh, geopend. Geweldig. Gewoon. Kijk eens naar, gewoon lekker uh, genieten van uh, alles wat jullie bij uh, Mirage doen. En natuurlijk ja. het schaatsen, de ijsbaan vanaf uh, aanstaande donderdag. Ja. De openings van de uh, tijden van de ijsbaan, uh, die zijn... Van 12 uur s middags tot 9 uur s avonds. Twaalf uur s middags tot 9 uur s avonds. Ja. Moet ik mijn eigen schaatsen meenemen? Of, uh... nee, de schaatsen kan voor gezorgd worden. Het betreft een uur schaatsen, de uurschaatsen, inclusief de, de schaatsen zelf, voor 7 euro. 7 oh, okay. euro. Dus voor het geld hoef je het niet, zeker niet te laten. En, kan je, en zeker die grote, uh, de grootte van de afmeting van de ijsbaan zijn natuurlijk prachtig. Ja, met transparante wanden en een transparant dak. Dus er kan vanaf boven, vanaf het restaurant bekeken worden. Je hebt uitzicht op zee. Dus dat is de eerste ijsbaan uh, waarbij uh, zeg maar uh, je ja. de zee op kan kijken. Heb je Sven Kramer al uh, ingelicht dat hij bij jullie kan gaan trainen de komende weken? Dat uh, heeft hij al toegezegd. Oh, absoluut. kijk! Maar we zullen nog, uh, daar zullen we nog nader op uh, terugkomen. Kijk, dat is helemaal ik, leuk ik om te horen. Ik weet dat dat een geheime training wordt achter gesloten ja. deuren. Een uh, nou, oh, niet. workshop is te gebeuren, absoluut. Maar nou, dat moeten we nog een beetje spannend houden. Nou, als je daar meer nieuws over hebt, dan horen we het graag van je, Jaap. Ja, prima, gaan we doen. In ieder geval bedankt voor de toelichting. Heel veel hele fijne dagen natuurlijk. Geniet ervan. Ja, van hetzelfde. En uh, wij spreken elkaar een andere keer weer. Ja, absoluut. Jaap, bedankt. Bedankt hoor. Dag. Doei. like you do. een gezellige tijd aan het eind van het jaar. ZFM brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. Een heel fijne vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. Greeting cards have all been sent. The Christmas rushes through. But I still have one wish to make. A special one for you Merry Christmas, darling We're apart, that's true But I can dream And in my dreams I'm Christmasing with Days are joyful. There's always something new, but every day is a holiday when I'm near to you. The lights on my tree, I wish you could. I wish it every day The logs on the fire Fill me with desire To see you and to say That I wish you Merry Christmas Die hebben ze al gedaan. Juist. Yes. De nou. carpenters waren dat natuurlijk. Gouwe oude carpenters. Uh, ja, maar natuurlijk alle, alle kerstmenu's en dergelijke in Zandvoort waar u absoluut terecht kan. Maar oh ja, u... die ene plaat hadden we nog beloofd. Nee, ik ga door. Nou. <lacht> maar oh ja, Schik jou weer, dat is weer in de zin. <lacht> ja, ja. Maar mocht u nou zeggen van nou, ik wil toch nog even uh, uh, uh, kerst shoppen, dan is dat nu de tijd om in het vliegtuig te springen naar Groot-Brittannië. Met dank aan het historisch lage pond is de Britse hoofdstad goedkoper dan ooit. Londen is dit jaar nog goedkoper dan in 2008. Londen daalde van de 2 na duurste stad ter wereld in 2007 naar de 20e positie dit jaar. Dit blijkt uit de resultaten van de Price Runner International Price Comparison oh. deze week presenteren. Ja, een woordje Engels hè? Zo. So. Het onderzoek vergelijkt jaarlijks 26 producten in 33 verschillende landen. Het onderzoek is het meest tastbare bewijs dat de prijzen in de Britse winkels afgelopen jaar aanzienlijk gedaald zijn. Winkeliers verlaagden hun prijzen in een poging om consumenten meer te laten uitgeven, uiteraard. De koers van het Britse pond daalde het afgelopen jaar met maar liefst 25 Waardoor de waarde momenteel bijna gelijk is aan de euro. Waar Oslo dit jaar de duurste stad is, is Londen momenteel een stuk goedkoper dan vele andere Europese bestemmingen, waaronder Parijs, Dublin, Amsterdam en Berlijn. Dit onderzoek bevestigt dat Groot-Brittannië momenteel een bestemming is die waar voor je geld biedt, zeker nu in de kerstperiode. Het huidige economische klimaat zorgt ervoor dat mensen wereldwijd meer opletten waar ze hun geld aan spenderen. Hoewel Groot-Brittannië nog steeds een van de werelds populairste bestemmingen is... Willen wij, de, willen wij bezoekers er bewust van maken dat ze profileren van een zeer gunstige wisselkoers... als ze naar Groot-Brittannië reizen. Aldus woordvoerder van Visit Britain. In 2008 bezochten bijna 15 miljoen mensen Londen... en spendeerden zij gemiddeld 90 Britse ponden per dag. Het onderzoek laat zien dat... Het geld van bezoekers nu verder rijkt vanwege geweldige kortingen op vluchten en goedkope accommodaties, attracties, restaurants en winkels. Met zulke goede aanbiedingen kunnen mensen langer blijven en meer van hun vrije verblijf genieten. Aldus Visit Britain. Hé, hey, wij gaan even, even wat anders. Wij gaan een feestje bouwen hier in de studio. Wat? Vindt allemaal op Oudjaarsavondplaats. Gezellige is... Oudjaars uitzending. Oudjaarsuitzending. Oudjaars uitzending. vanaf 6 uur avonds tot ergens in de nacht, zo, zo half 1 of zo. Live. Helemaal live, vanuit de, de studio. En we zouden het gezellig vinden als er een paar leuke mensen naar de studio komen. Ja. Moet zich wel even van tevoren aanmelden bij CFM. En uh, via welke site zouden ze dat kunnen doen? Gewoon via de... Nou, je mag uh, naar mijn eigen e-mailadres een uh, oh. mail sturen of zo. Okay. Moet je dat wel weten natuurlijk. Ja, ja. ja. wou je het ja. weten? Nou ja, als jij een oproep doet aan luisteraars om uh, eventueel langs te komen. Oh ja, is uh, Rob Harms, Nogmaals. Rob Harms, apenstaatjeonline.nl online.nl. Uh, Laat even weten als je komt. Dan houden we daar g rekening mee. Hoeveel DJ's gaan dat verzorgen? Uh, nou, heel veel. Wordt gewoon uh, helemaal gezellig. En uh, uiteraard ook een jaaroverzicht erbij en dergelijke. Oké. Okay. En uh, mag ik ook bellen of uh, sms'en voor als ik een nummertje zou willen horen die bellen avond? Bellen kan uh, die avond uh, tijdens de uitzending op 5730393. Okay. Of een smsje sturen als je een van de GJ's toevallig kent. Dat bedoel ik. Of okay. Alweer je mijn 06 nummer. Ja, <laughs> je, je, je zegt het maar. Nee, nee die heb ik al. <laughs> okay. Nee, Prima, hartstikke leuk. Live, oudejaarsdag. CFM luidt het uh, jaar muzikaal live uit. Vanaf 6 uur, zei je? Ja. Tot iets over 12 uur uiteraard. En dan duiken we het lustrumjaar in, uh, Rob. Dat klopt, 20 jaar CFM. 20 jaar En dan gaan we CFM vieren. En, en dat gaan we, dan gaan we vieren. Met van allerlei achter de schermen zijn mensen al druk bezig met het uh, aantal activiteiten te organiseren. Waarover natuurlijk later meer. Maar het wordt een uh, swingend ZFM jaar volgend jaar. En we slaan uh, de kerst en we slaan uh, even euro hier 2009 over. Nee, dat doen we niet. Dat doen we niet. Daarover ook nog uh, veel meer. Want tweede kerstdag dus zijn we er gewoon weer helemaal live bij. De gehele dag op CFM. Dus alle dj's uh, hebben geen vrij genomen dit jaar. Nou, waarvan? Achter... Geen vrij, gewoon lekker radio maken. Helemaal en we hopen goed. dat jullie er uh, allemaal van genieten vanaf 8 uur s ochtends. En goedemorgen, Zoomfort is er. Muziekboulevard is er. op, op zaterdag, zaterdag is er. Is er ja. uh, uh, Royal Air wou ik bijna zeggen. Ja, nee, Entertainment uh, for You is heet dat er. Nu? Nou, heet dat nu, ja. Dus uh, iedereen is gewoon uh, aanwezig op uh, tweede kerstdag op de Zoomfortse radio. Dan nog even over in 2009. De 100 beste platen uit 2009. We gaan ze weer allemaal voor je op een rij zetten. Dat gaat gebeuren op uh, 28 december. Zondag 28 december. Vanaf 10 uur in de ochtend tot 6 uur in de avond. Nou, wat een of, info, hè. Alles heeft in de agenda geschreven. Dan kunnen wij weer muziek gaan draaien. Gewoon volgende week weer luisteren, want dan zullen wij dit ongetwijfeld dit belangrijke nieuws herhalen. Ja, maar daar ben jij er niet. Daar nee? nou, hebben we zo meteen nog wel even over. Eerst hebben we weer twee platen voor je. Waaronder als eerste James Ingram en Michael McDonald en Jamo Bider. En erachteraan gaan we draaien. Flappy. Flappy, flappy. We gaan op zoek naar Flappie. Ja, nee, flappy. Die, die weten we wel te vinden. Flappy, kom maar tevoorschijn. Kom eens. Ja? Heb je hem al, niet? Tuurlijk. Ja. Oké. Okay. Van James Ingram samen met Michael McDonald's en uh, Jamal Bieder. Yeah. Ja, uh, Michael McDonald, onder meer bekend van uh, Sweet Freedom. Hè. Wie kent de plaatje niet? Wie kent de. Wie niet. kent niet? Nee, die is, <laughs> is alweer weg. In ieder geval, volgend jaar hebben we het uh, jubileumjaar van uh, CFM. Lijkt ja. me leuk om een uh, jingle uit de oude doos te draaien. Ja. Dat, uh, zo de begintijd van uh, CFM. Ja, maar we gaan niet 20 ver jaar geleden. Maar we gaan uh, heel ver terug met uitzendingen hè, volgend jaar. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En, nou, ik, ik ga niet te veel voor dingen vooruit lopen, maar er zullen vele oude uitzendingen weer boven water komen. Maar een van de jingles die we hadden zo rond de kerst, dat was de volgende. Het jaar, zoek je de warmte bij elkaar? Zie Kaarsjes aan, de kerstboom glanst. Is feest in het hele land. En de radio brengt gezelligheid in huis. Zie hem dan voor.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 zij wist ook niet waar Flappy uit kon hangen. Ze zou het papa vragen, maar omdat hij bezig was in dat fietsenschuurtje, moest ik maar een uurtje goed naar Flappy zoeken. Hij liep vast wel ergens die bezig was in het fietsenschuurtje. Moest ik maar een uurtje goed naar Flappy zoeken. Hij liep vast wel ergens op het gras. Maar ik had het hok toch goed dicht gedaan, zoals ik dat elke avond deed. Ik was de vorige avond zelfs nog teruggegaan, ik weet ook niet waarom ik dat deed. Ik had heel lang voor het hok gestaan alsof ik wist wat ik nu weet. Het was eerste kerstdag 1961, wij naar flappies zoeken vader... Die zocht gewoon mee bij de bomen en het water Maar niet in dat fietsschuiltje, want daar kon die toch niet zitten En ik schudde nee We zochten samen, samen tot de koffie De familie aan de koffie Maar ik hoefde niet, ik dacht aan Flappie En dat het s'nacht zo koud kon vriezen M'n hoofdje stilgebogen, dikke tranen van verdriet Want ik had het hok toch goed gedaan.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 1961, er werd luidruchtig te gegeten, maar dat deed me niet zoveel. Ik dacht al Flappy, mijn eigen kleine Flappy, waar zou die lopen? Geen hap, geen domme keel. Toen na de soep het hoofdgerecht zou komen, sprak mijn vader uiterst grappig: Kijk, joep, daar is Flappy dan. Ik zie de zilveren schaal nog en daar lag je in drie stukken, voor het eerst zag ik mijn vader. Als een vreselijke man en ik ben gillend en stampend naar bed gegaan. Heb eerst een uur liggen huilen op de sprei. Nog een keer schelden boven aan de trap gestaan en geschreeuwd, Flappy was van mij. Ik heb heel lang voor het raam gestaan, maar het hokje komt er maar verlaten bij.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 Want het opvallend, hè? zo rond de kerstperiode, dan ga je die platen van A.H. ook steeds meer horen op de radio. Take on, Mie komt weer langs. Take me on. Ik zit wel met die gouden oude jingle de, in mijn kop. Heerlijk. En, en deze, ja, die was helemaal super hoor. Helemaal goed, en, en, dacht uh, ik wel. Er staan grote dingen te gebeuren. Maar Voor de bij... volgend jaar hoor je daar veel meer over. Veel meer over. Veel meer bij CFM. Houd de radio daarvoor gewoon op de 106.900 4,5 kabel. En uiteraard internet www.zfmsanvoort.nl Kan je live uh, meeluisteren op internet all over the world All over All over the world vanuit Spanje of, of, Ja bijvoorbeeld vanuit Spanje Ja goed. want uh, daar ga jij heen hè Ja ik ga kerstvieren in Spanje Jij gaat Sinterklaas achterna En daar hebben ze maar één kerstdag hè Geen twee Echt waar nou, Daarentegen hebben ze door het jaar heen veel meer vrije dagen oh, okay. En, en uh, dagen maar ja dan, ja dan wens ik jou wel één hele fijne kerstdag dan... ja, Dank je wel <laughs> Rob Dank je wel voor uh, dit jaar bij uh, CFM Ja we zien elkaar volgend jaar weer terug. Doe het volgend jaar weer gewoon, hè? En uh, ik kom ik ben voor Oud en nieuw terug. Dus ik kom Oud, Oudjaars Uitzending oh, dat... kom zeker even, even langs. Oh, dat vind ik wel leuk. Even kijken. En wat, en wat zoekjes aanvragen. Helemaal goed. Voor die avond. Hartstikke, dus... hartstikke goed initiatief van jullie. Dus uh, live op Oudjaarsdag CFM. Goed idee. Ik kom zeker even kijken. Maar dan heb ik alweer terug. Ik moet eerst nog weg. Oké, okay, eerst weggaan. Eerst weg, lekker op, gaan we op vakantie. Geniet ervan. Doen we. En uh, ja, zo meteen uh, krijgen we Entertainment for You. Tussen 5 en uh, 7 uur. Volgende week. Niet getreurd. ...is er gewoon weer een soft op zaterdag? Met een mysterycast? Een mysterycast. Wow, ik ben benieuwd wat dat hoor je gewoon volgende vervangen. week om een uurtje of twee en dan een je in één keer... ...hé, hey, zit hij ook bij de radio? <laughs> ja, hij zit ook bij de radio. <laughs> dat hoor je dan alweer. We laten hier achter met twee platen. Eentje is natuurlijk Monty Python en Always Look on the Bright Side of Life. Dat is Duitsmijter, hè? Duitsmijter, om kaas. En dan tien of vijf hebben wij werkoverleg. Dat bedoel dus ik. Dus moeten we Entertainment for You hier, missen helaas. Maar uh, goed, luisteraars oh. niet getreurd. Blijf luisteren naar CFM met alle mooie radioprogramma's. En Marco Bussato is de ene laatste die we voor je draaien. Graag tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. Rob, bedankt. Bedankt met het volgende programma. Jij ook bedankt. En tot de, de nieuw. Zullen we zeker doen. Fijne vakantie. Geniet ervan. Dankje. je. Haar haren, wild langs haar gezicht. jaar maar zoveel ouder in dit licht.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 Look.